Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de VS moet een man van 23 levenslang de cel in voor een aanslag op een LHBTI-nachtclub. De man bekende in de rechtszaal dat hij vorig jaar in Colorado Springs vijf mensen doodschoot. Bij de aanslag raakten 17 mensen gewond. Het was een emotionele rechtszaak waarin de rechter ook statements van nabestaanden voorlas. Hij was een huge licht in de wereld was uitgemaakt out door een heinous, evil, en cowardly act. His mom and I will never be the same. A big part of our life is gone. Waarom de man de aanslag pleegde op de nachtclub, dat vertelde hij niet. Los van zijn schuldbekentenis wilde hij niet praten in de rechtbank. En dan moet je straks met je autootje betalen per gereden kilometer. Het antwoord laat nog heel even op zich wachten. Het kabinet zou deze zomer met plannen komen voor het zogenoemde rekeningrijden. Maar dat stellen ze nu uit tot de herfst bij rekeningrijden verdwijnen de autobelastingen en in plaats daarvan betaal je voor wat je rijdt. Maar het plan blijkt heel lastig te regelen en gaat ten koste van mensen die weinig verdienen, blijkt uit onderzoek. En de liefde voor je partner wil je natuurlijk overal duidelijk maken. Dat dacht ook een toerist in Rome. Hij heeft met een sleutel de naam van zijn vriendin op de muur van het Colosseum gekrast. En dat heeft een andere toerist weer gefilmd. De man is niet opgepakt, maar volgens Italiaanse media kan hij een hoge boete riskeren. Eerder kreeg een toerist een bon van 20.000 euro voor het bekrassen van een monument. En veel moslims zijn naar Saoedi-Arabië gereisd. Daar in Mekka begint vandaag de Hajj. Dat is de jaarlijkse bedevaart. Moslims maken in principe deze tocht minstens één keer in hun leven. Door corona was het de afgelopen jaren rustiger, maar nu is het weer ouderwets druk, zegt deze man die de bedevaart doet. Huge people hier, around 3 million that I think. Ja, de bedevaart begint rondom de Kaaba, een zwarte kubus waar moslims zeven keer omheen lopen. En voor moslims is dit het huis van God op aarde. Heb ik nog wat weer voor je? De rest van de avond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen begint droog, maar in de avond en in de nacht kan het wel gaan plensen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Goedenavond, mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar de 82e aflevering van mijn in hardrock en heavy metal gespecialiseerde programma. Play It Loud op de maandagavond. En zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten, behandel ik elke week een ander thema. En ben ik sinds vorige week begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud. Waar ik meer nadruk leg op nieuwer materiaal, wisselende gasten, nieuwe releases, metalnieuws, concertagenda's. En nog altijd wekelijk terugkerende wisselende thema's. Waar ik ook jullie als luisteraar bij zal betrekken. En door jullie om verzoeknummers te vragen. Indien gewenst, zal ik jullie hierover gaan, van, uh, gaan bellen... en vragen naar de reden van het verzoekje. En vanavond is het zo'n avond en zal ik twee uur lang... De, in het thema Beste en Lekkerste Gitaarifs... de allerbeste metalnummers gaan draaien. Naast mijn eigen inbreng heb ik ook een aantal heerlijke metalverzoekjes... van verschillende luisteraars en metalfans mogen ontvangen. En deze zal ik dus met liefde voor jullie gaan draaien. Bij Heavy Metal draait natuurlijk alles om de kracht van de gitaarif. Je weet wel, de gitaarpartij die je favoriete nummer aandrijft... zich een wegbaan door je hersenen... En Legers van Metalheads doet headbangen en zelfs inspireert om hun gitaar op te pakken... om de nummers te spelen waar ze zo van houden. Black Sabbath, met name Tony Yomi, was toch echt de meester van de gitariffs. Ik kon wel uit tig nummers van hun kiezen, maar de keus viel op het trashy symptom of the universe... van het album Sabotage uit 1975, dat in mijn ogen toch wel de vetste heeft bevat van al hun muziek. De instrumentale delen van het nummer worden gekenmerkt door het virtueuze gitaarwerk van Tony Yomi waarin elementen van zowel heavy metal als progressieve rock zijn verwerkt. Symptom of the Universe is een klassiek voorbeeld... van Black Sabbath's unieke en invloedrijke benadering van zware muziek... en wordt vaak genoemd als een cruciaal moment... in de ontwikkeling van de trash metal dat opkwam begin jaren 80. En daar is één band, het belangrijkste van Megadeth onder andere... is één van de belangrijkste bands dus van de trash metal. En de discografie van de trash progeniators... bevat enkele van de beste shredders die het genre ooit heeft gezien. Met Countdown to Extinction ruilden Dave Mustaine en Marty Friedman... een deel van hun in. Voor toegankelijkheid en schreven enkele van de meest aanstekelijke nummers uit hun carrière, waaronder Symphony of Destruction. De hoofdriff is bijna Poppy van Opbouw, maar nog steeds onmiskenbaar Megadeth. Het is een politiek geladen nummer dat de corrupte, corrupte en destructieve aard van wereldleiders en regeringen bekritiseert, met teksten die mensen aansporen hun ogen te openen en optreden tegen machtsmisbruik. Het nummer bevat een snelle, intense gitaarriff... en krachtige zang van zanger Dave Mustaine. Symphony of Destruction is een van de Megadeth's... meest populaire en duurzame nummers... vaak beschouwd als een klassieker in het trash-metal genre. De aanstekelijke melodie en krachtige boodschap... hebben het tot een hoofdbestanddeel van de live optredens van de band gemaakt... en een favoriet bij fans gedurende meer dan drie decennia... sinds de allereerste release. Ah, Megadeth dus met Symphony of Destruction. En dan heb ik nu iemand in de uitzending die een verzoekje heeft ingediend. Goedenavond, Nick. Peter. Hoor je mij, Nick? Hoi, uh, Marcel. Hoi, goedenavond, Nick. Leuk dat je er bent in de uitzending. Yes. Uh, yeah. Je had een verzoekje ingediend. Uh, bedankt daarvoor. Het is een uh, lekkere vroege 70s harddog klassieker. Kan je me vertellen welke heb je aangevraagd, man? ik heb Led Zeppelin met Immigrant Song aangegeven. Ja, dat is een goede keuze. Lekker, man. Ja. Uh, waarom dit nummer? Ja, vroeger vond ik het altijd een heel vreemd nummer door alle vagehaaldjes en uh, later kon ik hem wel waarderen. Oké, okay. maar ben je zelf ook wel een beetje fan van Led Zeppelin of enkel specifiek dit nummer? Nee, zeker niet. Led Zeppelin is natuurlijk, wat dat betreft wel een legende. Ja, dat zeker, ja. En, en hoe kwam je daar zo bij? Misschien dankzij je vader of... Uh... Of ben je er zelf nou, zo aangekomen? Nou, ik heb vijftien jaar met mijn vader op de wagen gezeten. Dus ik heb wel, uh, de echte muziek nog mee mogen maken. Kijk, ja, altijd goed. Hè? Dat uh, horen we graag. Ouders uh, hebben ja, altijd een belangrijke invloed uh, op onze muzieksmaak. Dat uh, blijkt wel weer uit jouw keuze. Helemaal goed, man. Uh, ik ga hem lekker voor je draaien. Wat is trouwens uh, nog één vraagje? Wat is belangrijk voor jou een uh, nummer goed te kunnen vinden? Ben je de, van de muziek zelf of ben je echt tekstueel gericht, zeg maar, en zang? Nou, ik ben wel. Qua tekst ben ik wel... Of, uh... Het moet wel pakkend zijn. je moet wel een beetje het en zo. toch? Ja, dan heb echt gewoon uh, goede riffs bevatten. Ja. Kijk, dat uh, horen we graag. Nou, we gaan hem lekker voor je draaien, man. Dan komt hij dus uh, Led Zeppelin uh, met uh, Immigrant Song. Bedankt voor je input, man. Ga lekker luisteren. Oké, okay. fijne avond. Graag gedaan, hè. Dank je. Ja, man. Yo, hoi, hoi. Van deze ja, Annihilator zojuist met Fantasmagoria na de heerlijke Led Zeppelin Immigrant Song. Nogmaals bedankt Nick. En sinds de oprichting 1984 is Annihilator ondanks talloze line-up wisselingen actief in de metal scene. Aanvankelijk werkte Jeff Waters samen met gitarist John Bates, met wie ze later bassist Dave Scott en drummer Paul Melk zouden recruteren om de eerste line-up van de band te vormen. Gitarist en zanger Jeff Waters is door de jaren heen het enige constante lid van de line-up van de band geweest en heeft veel geweldige riffs bedacht. Ingewikkeld, melodieus en agressief tegelijk. Hij heeft een geweldige rechterhandtechniek en dat hoorden we vooral in Phantasmagoria dat de ultieme Trashwave bevat. Al meer dan twintig jaar is Lamb of God een van de beste moderne metalbands... die regelmatig de wereld rondtouren met hun aanval van zware groovende riffs... snelle drums en agressieve zang. De beste Lamb of God-nummers worden aangedreven door hun krachtige, diepe grooves. Niet sinds Pantera, hun landgenoten uit het zuiden... heeft een band zich zo gefocust op power grooves. Dat is wat een nummer diepte en aanstekelijkheid geeft... om maar te zwijgen van spierkracht. Krachtige grooves en superieure gitaarkwaliteiten... zijn zeker de kenmerken van het geluid van deze band uit Virginia... Net als de gruizige, venijnige zang van frontman Randy Blythe. Naast alle furie die aanwezig is in het geluid van Lamb of God... is er ook intelligentie en aandacht voor detail... als het gaat om de kunst van het songcraften. Bovendien loop je weg terwijl de melodieën in je hoofd blijven hangen. Lamb of God heeft in de loop der jaren voor veel verschillende uitdagingen gestaan. Waaronder zanger Randy Blythe, die werd beschuldigd van doodslag. Maar de band bleef optreden, muziek schrijven... en vertoonde nooit tekenen van het rustig aandoen. doen. Het nummer 1th Hour, wat ik zo ga draaien... Gaat over alcoholverslaving, waarschijnlijk die van zanger Randy Blythe... en hoe hij dacht dat het hem uiteindelijk zou gaan doden. Mijn tweede verzoek van vanavond kwam van Lane Driehuizen uit Haandijk. En hij vroeg het nummer Ram It Down aan van het altijd geweldige Britse Judas Priest grondleggers van het heavy metal genre... met frontman Rob Halford die ook de typische heavy metal look introduceerde... met zijn leren kleding en studs... dat hij na enige tijd ging dragen. Remy Down komt van het gelijknamige album uit 1988... dat de opvolger was van hun vorige plaat Turbo uit 1986... dat even succesvol als verdeeldheid wist te zaaien onder de fans. Terwijl ze gelijkertijd het publiek probeerden te verbreden... vervreemde de fans van de oudere zwaardere stijl van de band... met de massale acceptatie van synth en andere pop-metal attributen. Het is de... Duidelijk dat Judas Priest op Ramit Down op een kruispunt in zijn carrière stond... en de artistieke visie schuwde voor wat mensen in de eerste plaats aantrok. Als ze niet waren teruggekeerd naar de metalen snelweg... hoe dan ook, dan hadden we twee jaar later in Painkiller misschien nooit het meeste werk gekregen. Het wordt door velen gezien als een beetje een misstap, maar het is eigenlijk een springplank. Bedankt voor jouw inzending Leen. Het uh, gitaarspel van Alice in Chains X-Men Jerry Cantrell heeft bijgedragen aan het gezicht van de moderne hard rock. Na meer dan twintig jaar en de tragische dood van zanger Lane Staley en voormalig bassist Mike Starr gaat het nog steeds goed met Alice in Chains. Tijdens de ups en downs van Alice in Chains is het Cantrell's kenmerkende gitaarspel en songwriting geweest die de band tot hard rock legendes hebben gemaakt. In 2009 keerde Alice in Chains terug met een nieuw album Black Gives Way to Blue met de nieuwe leadzanger William Duval. Hiervan verscheen Check My Brain als single dat symbolisch werd uh, als een cruciaal nummer in de carrière van de band. Het nummer kreeg radioaandacht en betekende het de terugkeer van Alice in Chains naar het rijk van de reguliere rock. De ref is hier heerlijk gebogen op die vervrongen Alice in Chains manier, ogenschijnlijk via een whammy bar. De toon van Cantrell is zo massief dat het klinkt alsof zelfs de mastering engineer het niet in bedwang kon houden. Er zit bijna een noise-rock aspect aan. De riff knalt letterlijk door de speakers... en dat is ook de bedoeling van het thema van vanavond. we er niet omheen draaien. Tom Morello schrijft rest uit voor ontbijt die de meeste muzikanten maar één keer in hun carrière zouden willen schrijven. De rockwereld is veel dank verschuldigd aan de riffmaster Tom Morello en de diepe groove van Tim Commerford. De kracht van de muziek van Rage Against the Machine is redelijk gelijkmatig verdeeld over de vier leden van de band. Maar de riffs zijn altijd de reden geweest waarom de fans van Rage exploderen bij, bij elke live show. Rage, titeloze album, is hemels. Tom Morello was zelf al, zelfs als twintiger een serieuze gitaarvirtuoos en schreef iconische leads voor nummers als het zojuist gedraaide Boomtrack, maar ook Wake Up en Killing in a Name. We maakten ook meteen kennis met zijn uitgebreide gebruik van de gitaar... in de vroege jaren negentig, zoals Morello's iconische gebruik... van de pickup schakelaar van zijn gitaar op Know Your Enemy. Op het The Battle of Los Angeles bracht Rage Against the Machine... hun riffspel terug naar de dagen van hun eerste album. Testify grijpt luisteraars onmiddellijk vast... en houdt ze gedurende de eerste helft vast... met vette tracks als Guerrilla Radio en Sleep Now in the Fire. Maar ook Born of a Broken Man is ongelooflijk vet... en valt op als misschien wel de meest onderschatte... Riff van Rage Against the Machine. Gaan we door naar de Britse gore grind voorlopers van Carcass. Dat wordt geprezen om hun riffs. Hebben een van de meest kogelvrije discografieën in de extreme metal. En of je nu affiniteit hebt met de smerige gore grunts of de stevige aanstekelijkheid van hun melodieuze death metal materiaal. Jeff Walker en Bill Steer hebben zeker een album voor iedereen in petto. Het, meeste voorbeeld, of het beste voorbeeld... van hun muzikale verandering... en doorbraak vanaf een roes... vond plaats met Hard Work uit 1993. En ze vervolgden die weg... op hun vervolgalbum Swan Song uit 1996. Dat vandaag bijna drie decennia bestaat... en een totaal andere richting uitging... van hun extreme verleden... naar het Rotten Roll territorium. Het album bevat... Het veel melodieuze heeft, maar Black Star, dat toch wel het bekendste nummer van het album is, lijkt een meditatie te zijn over de dubbelaard van duisternis en licht. En het belang van het vinden van een leidende kracht om door de uitdagingen van het leven te navigeren. is advised. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Die woorden die elke club of koel klinken... zullen direct herkenbaar zijn voor elke fan van Fair Factory. Edge Crusher is een van de beroemdste en meest geliefde nummers... dankzij de combinatie van headbangende riffs, zware drums... mordende vocalen en pakkende teksten. Afkomstig uit Los Angeles, California... heeft de band een toegewijde schare fans verzameld... vanwege hun innovatieve, unieke mix van Industrial Death en Alternative Metal. Hun tot nadenken stemmende teksten gaan vaak in op thema's... als technologie, menselijkheid en dystopische toekomsten... waardoor de luisteraars eens tot nadenken stemmende ervaring krijgen. Voor ik het laatste nummer van dit uur ga draaien... is het nu tijd voor wat wekelijks metal nieuws. Wat is er de afgelopen week gebeurd in metalwereld?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 Ex accept zanger Udo Dirk Schreider. Schneider stond vorige week al, nog als Dirk Schneider op Graspop Metal Meeting met een set accept Klassiekers. Nu is het weer tijd om de, te focussen op zijn band Udo, want die brengt op 25 augustus het nieuwe album Touchdown uit via Atomic Fire Records. Van dat nieuwe album krijgen we de nieuwe single Forever Free te horen. Die werd voorzien van een lyric videoclip. Het nummer gaat vervolgens drummer en zoon van Udo, Sven Dirk Schneider... over de vrijheid om zelf na te denken en een eigen mening te vormen. Ook al gaat hij tegen de massa in. Cannibal Corpse heeft een nieuw album aangekondigd. Het 16e album van de death metal grootheden zal Chaos Horrific heten... en verschijnt op 22 september via Metal Blade Records. De band stelde alvast de album Hoes en Tracklist voor... en de eerste muziek van de nieuwe plaat is de single Blood Blind. Heavy Metal Queen Doro gaat dit najaar een nieuw album uitbrengen. Conquerors Forever Strong and Proud verschijnt op 27 oktober via label Nuclear Blast Records. Verspreid over twee cd's samen met de albumdetails uh, verscheen ook al de eerste single Time for Justice. De bijbehorende videoclip in Mad Max stijl werd opgenomen met Mirko Witski. De Amerikaanse heavy metal band Baroness deelde onlangs de video voor Last Word. Dat is de eerste single van hun nieuwe album Stone. Dat album komt uit op 15 september. En de mix was in handen van Joe Barresi, die ook wel bekend van Tool, Sanctuary en Volbeat. Voor de promotie van Stone is er van oktober tot in december een lange tournee door de Verenigde Staten. Maar voor Europa zijn voorlopig nog geen concerten aangekondigd. Baroness speelde al drie keer op Graspop. De laatste keer was vorig jaar. Dat was het hier voor deze week. Volgende week meer metal nieuws. Terug naar het laatste van het eerste uur. Beste Gitariffs. Te beginnen met de ruige jaren van Remission, waar het verwoestende March of Fire ends op te vinden is. Maar Mastodon drukte pas zijn stempel op de metal scene met Leviathan uit 2004. Het was het moment dat de band het conceptalbum dropte, gebaseerd op Moby Dick. Dat het publiek besefte dat ze niet een doorsnee metal act waren. En wat is een betere manier om dat album te introduceren, dan met wat waarschijnlijk de kenmerkende riff van de band is: Blood and Thunder. Verpletterend, episch en ronduit gemeen klinkt het. Het was meteen een klassieker in 2004 en het blijft dat tot op de dag van vandaag. Tot straks in het tweede uur met meer vette riffs. Blijf luisteren.